Dat gebeurt naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersum... die de kroongetuige in de zaak rond de gezochte Ridouan Taghi bijstond. Online boodschappen doen bij de supermarkt wordt steeds populairder. Voor het eerst staat een supermarkt in de top drie van populairste online verkopers. Op 1 en 2 staan nog altijd Bol.com en Coolblue. Op de derde plaats staat nu Albert Heijn.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 VVD-fractievoorzitter Dijkhoff liet gisteren doorschemeren dat zijn partij daar eventueel toe bereid is. Het debat verloopt tot nu toe veel rustiger dan in voorgaande jaren. Zo bedankte PvdA-leider de wat hij noemde harde werkers van het kabinet. Rutte begint om half elf met zijn reactie. Basisscholen hebben vorig jaar minder geld op de plank laten liggen dan de jaren ervoor. Blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs, meldt Trouw. Afgelopen jaar bleef bijna 6 miljoen euro over... tegenover ruim 100 miljoen euro meer een jaar eerder. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt zo'n 17 graden. Morgen meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB niet bijzonder druk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat wel op 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en Knoop het Op de A9 Alkmaar-Amstelveen 10 minuten vertraging tussen Badhoeverdorp en Amstelveen. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief, dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zomer Goedemorgen. Dit Goedemorgen. Is de zomer van ZFM. En nou, en nog een paar dagen hoor. ZFM in de ochtend. ZFM in de ochtend. Goedemorgen allemaal. 19 september. De, de 262 ste dag van het jaar. En hierna volgen nog 103 dagen tot het einde van het jaar. En even vragen wat het weer wordt. Hey Google, wat wordt het weer? Slaap nog. was Zo heette ze. Ze kwamen uit Amerika, uit Brooklyn. In de 70 en 80 jaren waren ze best populair. En dit was hun grootste hit. Ach, dit is zo mooi. Goedemorgen, ZFM. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Het is 5 over 8 als je net je bed had bent. Goedemorgen. Pak een kopje koffie en geniet ervan. Mooie muziek bij ZFM. I begin to think I understand anyway. You and I always been ever and ever I see myself within your eyes, and that's all I TV Nicks. whenever I call your friend en voor top op, toen ze hier waren, is de Haarlemse Kim Hekker ingevallen, want uh, zij kon niet, zij van uh, niks. Nee, dat vind ik niks. Goedemorgen, de leukste muziek hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En er is niks van geloven hoor. Althans wat zij zingen. En zo heet het. Je zwingen zo uh, uh, donderdagochtend, kwart over uh, acht. Wethouder Gert-Jan heeft de eerste maandelijkse spreekuur over de energiebesparing gelanceerd. Voortaan kunnen bewoners iedere tweede donderdag van de maand in het raadhuis terecht voor vragen over energiebesparende maatregelen. Subsidies en zelfopwekkende energie. Kijk, dat zijn mooie berichten. Dat zijn mooie berichten. Hey Google, wat doet het weer vandaag? De voorspelling voor vanochtend in Zandvoort is 12 graden en bewolking. Het is op dit moment 12 en bewolkt. Goeie info, hier bij ZFM. Hier zijn de pet shop boys. En rent. Rent u ook even mee? You dress me up. Shopboys waren dat bij ZFM en uh, Rent. Weer een hoop te doen de komende week in Zandvoort. Uh, morgen palen koken bij Café Bluis. En uh, dat is de moeite waard. Hier is Donna Summer on the radio. Radio, op de radio. Zet Het geluid van zon voor 24 uur per dag. Zfm. En wie hebben we hier? U kent het nog wel. We zagen er afgelopen jaar nog bij het Eurovisie Songfestival Val zingen. Maar nu zong ze nog goed in deze tijd. Ma donna. dat het nog vrolijk, sprong en jong was en dat niet zoveel botox had geprikt. ZFM, bijna vijf en half negen. Prachtig weekend weer. Morgen prachtig weer en zaterdag ook. Zondag kans op een bui. En uh, zoals ik al zei, er zijn een hoop dingen te doen. Uh, 20, uh, dus morgen, Palingroken bij Café Bluis om 1 uur. Uh, ook uh, morgen kinderdisco op het pluspunt in Zandvoort. Uh, de 26e volgende week regenboogborrel Rosé aan Zee. In de haven van Zandvoort. En uh, op de 27e is het de wapenzangers in het wapen van Zandvoort. Om uh, half acht. Och, dat moet leuk worden. En dan de 28 september is het landelijke burendag. Dus ga eens lief zijn tegen je buren. Geef ze eens een was bloemen of zo. Of, uh, zeg ze even dat ze daar ZFM moeten luisteren. Of, uh, nou ja, doe wat leuks. Hier is Grace Jones. <middels> Het vrolijke vrouwtje. vrouwtje. La vie en rose. Een stukje Frans-talige beleving, de show, bij ZFM. Zfm. Zfm. Bonjour, bonjour. Voilà, oh, la, la, la, la. Oh, toujours, toujours. La voilà, on rejette de, de, de ron. Oui, oui. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mon d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Jones. Een Jamaicaans model, een en een actrice. Grote hit gehad. Ze is alweer 71. Hè. Oh. La Vie Rose. Grote hit geweest. En uh, vandaag wordt uh, de nieuwe burgemeester uh, wordt geïnstalleerd. Een speciale raadsvergadering. En je kan komen kijken. Gelijk, live worden gevolgd in de paddenclub van het circuit. Vanaf, ZFM op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerits. De paddenclub is geopend vanaf 18.45 uur, dus kwart voor zeven. ZFM, het geluid van Zandvoort met al het nieuws wat je wil weten over cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. en dat krijg je hier. en kijk deze nog. Een leuke plaat uit de 80-jaren. Boogie Nights. Dat zijn die platen die altijd wel een beetje blijven hangen. ja, nou eet weer. Hè? 3 over half 9. Goedemorgen. de donderdag in bij ZDFM. De leukste muziek. De vrolijkste muziek. En zo fijn bakken worden, hoor. Kopje koffie erbij. Lekker beschuitje. Croissantje. Ja... Een little was Heathwave met Boogie Nights. Ach, dit is ook zo mooi. Marvin zelf. What's going on? De 60e jaren. En de 60e jaren ook natuurlijk. Enorm talent. En wat denk je hiervan? Showtime! En de problemen rond de verbouwing van de Supie zijn voor 95% opgelost. Het gaat de goede kant op, jongens. De zandhagen is... en de rustscape zijn twee beschermde diersoorten... die, ja, daar moet, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Dit is Gary's Gang showtime. Time. Leuke plaat, Gary's Gang. ZFM, goedemorgen, bijna kwart voor negen. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En je kan zelfs live meekijken. Bij ZFM Live. Wat een leuke muziek kan je hier toch allemaal horen. ZFM. Hou hem op ZFM, het geluid van Zandvoort... 24 uur per dag ook uh, op tv te zien Kanaal 40 van Ziggo die je niet zo vaak meer hoort, hoor je wel hier bij ZFM. De keuze van uh, Cor Draaier. Goed gedaan, Cor. Een mooie platen. En deze hoor je ook bijna nooit meer, maar hij is wel uh, een hit geweest. In 1984, zelfs Britse popband, The Gang Gang. The Gang Gang, ja... En dit is natuurlijk Stevie Zalt bij ZFM. Hier is de Part-Time Lover. Zing even mee jongens. 4 voor 9. Bij ZFM. Zing up the phone. To let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong. With part-time lover. I think the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. Plunt Morris, uh, wij kennen hem beter als Stevie Wonder. De ZFM, het geluid van Zandvoort. Ook te zien op de televisie kanaal 40 bij uh, Zigo. En dit zijn de Doobie Brothers, de China Grow. Goedemorgen. Bijna negen uur. Dus kom je bed uit. Brothers, ZFM, Zwingen mannen. Goedemorgen. 3... 4... Ja, we doen niet voor minder. Minder skinnert. En uh, goed nieuws, de Formule 2 en 3 komen volgend jaar ook naar Zandvoort. Ik de dag als de Formule 1 naar hoor. Nou, dat is toch wel heel gaaf. Hier is Sweet Home Alabama.